6 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Bij Meld Misdaad Anoniem zijn het afgelopen jaar een recordaantal van 15.000 tips binnengekomen. Op basis van die anonieme tips konden ruim duizend misdrijven worden opgelost. Er kwamen vooral veel meldingen over overvallen. Als die tips worden afgezet tegen het totaal aantal gepleegde overvallen is er over 1 op de drie gebeld. Ook kwamen er veel tips over openlijke geweldpleging onder meer naar de Facebookrellen in Haren.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 In Australië is het gebruik van doping in de sport wijdverbreid. Dat staat in een onderzoek dat de autoriteiten het afgelopen jaar lieten uitvoeren. De drugs worden geleverd door wetenschappers, coaches en medewerkers van sportclubs, maar ook door criminelen. In het sportgekke Australië is het grootschalige gebruik van doping ingeslagen als een bom vliegtuigfabrikant Boeing werkt aan een nieuw ontwerp van de accu van de Dreamliner, dat meldt de Wall Street Journal. De technische details zijn nog niet klaar of goedgekeurd, zal dus de krant. Vorige maand ontstond twee keer brand in een Dreamliner van een Japanse luchtvaartmaatschappij door oververhitte accu's. Dinsdag liet Japan juist weten dat de oorzaak van de oververhitte accu's nog volstrekt onduidelijk is. Het weer, vanuit het westen trekken buien over het land. Naast regen valt er ook hagel en natte sneeuw. En lokaal kan het onweren. Tussendoor is er af en toe zon en het wordt maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is donderdag 7 februari. Goedemorgen. Geen besneeuwde wegen meer, maar er is wel een collega flink uitgegleden vanochtend en hard gevallen. Rijdt u voorzichtig. Verder, de nationalisatie van SNS gaomt nog lang na. Buitenlandse beleggers worden onrustig. En zien Nederlandse bedrijven even niet zitten. Hoort u zo meer over. De Tweede Kamer ziet het salaris van de nieuwe SNS-topman niet zitten. En had, oh ja, ook nog wel wat vragen over de redding van SNS. Straks een verslag van het debat van gisteravond. En we praten met PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Correspondent. Robert Portier vertelt zo dadelijk meer over de doping en manipulatie in de sport in Australië. Duits Sportblad meldt dat het WK Voetbal van 2022 van Qatar zal worden afgenomen. Tim de Wit las het verhaal. En over afpakken gesproken, Myno Remmers... Diefje met verlos, ja. Inderdaad, de overeenkomst tussen de vroege ochtendverslaggever... de krantenbezorger of de man of vrouw met de viervoeter op straat... is dat ze verdachte sujetten eerder in het oog hebben. In reis is het nodig, want het aantal woninginbraken is enorm gestegen. Kortom, iedereen is bromsnor in reizen. We hebben muziek. De aftrap is voor Alison Moje.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 Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. Alles doen wat mogelijk is om ze nog aansprakelijk te stellen... bonussen terug te halen, etc. We hebben net over gesproken. Maar laten we niet fout maken dat diezelfde woede zich nu zou richten... op de nieuwe bestuurder. Volgens de minister Gioordenum is Van Olfen een vakman. En die heeft hij nodig om de staatszeun van 3,7 miljard euro... terug te krijgen. De Tweede Kamer ging knarsetandend akkoord met zijn ingreep... om SNS te nationaliseren. Dijsselbloem wilde ook kwijt dat hij niet blij was... met hoe het debat werd gevoerd... Ik vind dat de toon van het debat de afgelopen dagen erg ver ging. Er was bijna sprake van een heksenjacht. En ik vind dat niet goed. Later deze uitzending kijken we uitgebreider terug op het uh, SNS-debat. In de sport in Australië is het gebruik van doping wijdverbreid. Lijkt uit onderzoek dat de Australische overheid het afgelopen jaar liet uitvoeren. Correspondent Robert Portier vanuit Sydney. Dopinggebruik is verweven in het hele systeem... Uh, de sporters kregen hun spullen van wetenschappers, van medewerkers van de sportclubs. En dat ging soms om spullen die nog niet eens zijn goedgekeurd voor menselijk gebruik. En om daaraan te komen maakten zij gebruik van de georganiseerde misdaad. En de angst in Australië is nu dat die georganiseerde misdaad als tegenprestatie heeft gevraagd om wedstrijden te verkopen. Juist deze week staat een Australian voetbalclub in de schijnwerpers... omdat de club alle spelers verplicht verboden middelen liet nemen. De club houdt vol dat het gaat om middelen... die nog net binnen de grenzen van de wet liggen. In het sportgekke Australië is het grootschalig gebruik van doping hard aangekomen. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven... voor een jongetje van 13 uit Wassenaar. Annas Aouroach kwam niet thuis nadat hij folders had rondgebracht... De politie zette gisteravond groot in tijdens de zoektocht. We hebben een politiehelikopter onder andere ingezet bij het zoeken. Er zijn meerdere adressen afgewezen. Uh, dan moet je denken aan uh, vrienden of vriendinnen. waar die zou kunnen zijn, daar hebben we hem niet aangetroffen. Ja, Dat betekent dat we uiteindelijk gekozen hebben voor een Amber alert Omdat we zo snel mogelijk duidelijkheid willen hebben waar deze jongen zich momenteel uh, bevindt. Het zoeken leverde niet veel meer op dan de fiets van de jongen. Werd gevonden in Wassenaar. Het is een jongen die uh, kort donker haar heeft. Hij is ongeveer 1,68 meter groot. Uh, bij zijn verdwijning uh, had hij een groen dieseljack aan... en een bruine broek en uh, schoenen, uiteraard. En uh, hij verplaatste zich toen op een zwarte fiets. Ja, en die is dus gevonden. Amber Lloyd is onder meer verstuurd via alle sociale media... behalve via SMS, gezien het tijdstip van het Alert. De Utrechtse dichter Onno Kosters... heeft de nationale gedichtenwedstrijd gewonnen met zijn gedicht... Doe het zelf. Na zichzelf met een witte lijn te hebben omkrijt, herrijst hij van de plaats delict. Hijst zich stap voor stap in nieuwe voeten. Kostas kreeg in de Amsterdamse Schouwburg, Schouwburg 10.000 euro... van juryvoorzitter Ramzi Nasser. De Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd... is het grootste poëzieconcours van Nederland. Iedereen kan een gedicht inzenden. Maar deze vierde editie waren bijna 10.000 gedichten ingestuurd... door bijna 2400 verschillende dichters. En de Britse grimeur Stuart Freeborn is overleden. Hij werkte 45 jaar lang in de filmindustrie... en deed de griem voor onder meer The Bridge over the River Kwai... Murder on the Orient Express en Superman. Waarschijnlijk de bekendste creatie van Freeborn is het wezentje Yoda uit Star Wars. You, must what you have All right, I'll give it a try. No. try not. Do. Do not. There is no try. Freeborn baseerde zijn ontwerp van de Jedi Master op het uiterlijk van natuurkundige Albert Einstein en ook een beetje op zichzelf. Freeborn bedacht, de <laughs> griem voor... Ja, is hij er niet. Dat is, die is al. Je op bijen, zeg. een beetje groen. Uh, voor alle karakters uit de filmsaga van uh, George Lucas, Star Wars. Dus hij bedacht ook Chewbacca en Jabba de Hut. Freeborn werd 98 jaar. Ik kijk voor u uh, met Marcel Samen even in de kranten. Um, nou, dan valt meteen ons oog op de Telegraaf. Spoor steeds onveiliger, meldt de krant op de voorpagina... Um, Vaker door rood, ondanks enorme investeringen. Ruim 3% meer treinen door rood gereden. En dat zou blijken uit cijfers van de inspectie Leefomgeving en Transport, meldt de krant. opening van het FD gaat over brandbrief over innovatie. Die komt van grote bedrijven en die waarschuwen met die brandbrief de politiek dat onderzoek voor industrie in de knel komt. Bedrijven die zich daar uh, hebben aangesloten zijn Axonobel Nobel, bijvoorbeeld, DSM en Unilever. Dan nog even naar het AD. Casino ten einde raad verlink foute collega's, is de kop. In het Holland Casino in Scheveningen wordt zo vaak gefraudeerd... dat de directie werknemers die de boel belazeren oproept zichzelf aan te geven. En ook collega's, andere collega's in ruil daarvoor behouden de fraudeurs. Hoe dan ook hun baan um, gaat behoorlijk mis daar. Wij gaan daarover nabellen. Trouw opent met de kop bussenmaker ontregelt het onderwijs. Het is een woordgrapje, want de minister wil zo snel mogelijk van veel regels af... Minder regels moeten komen voor de scholen. En vooral uh, voor slechte opleidingen is dat niet goed. Meer controle is daarop niet het antwoord, zegt ze. Tot slot, nog even naar de Telegraaf terug. Hotdog aan de Zwier is de kop van uh, vier fotootjes van hondjes... die uh, ook op carnaval gaan en dan natuurlijk ook een pakje aan moeten. Nou, Als stekel ga je natuurlijk als hotdog, dat is logisch. <laughs> uh, verder foto's van een hondje dat gaat met een skelettenpak. En ja, dit is een vlinder, hè, denk ik. Dit is een beetje sneu, hè? Ach, een beagle, beagle. Wat schattig. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Op een plaatje. Maar nou, remmers en reizen op het inbrekerspad? Ja. Nou. Ik ben altijd op zoek naar een goede vangst. Maar dan altijd in woord en geluid. Hè? Gelukkig wel, maar, nou? Maar ja, het het zijn wel tijdstippen natuurlijk. Wij komen nog eens ochtends ergens, de verslaggevers. Dat je nog wel eens wat ziet. Hè? Dat je denkt, hey, zou dat nou allemaal wel in de haak zijn? Ik moet eerlijk zeggen, het is me nog nooit echt overkomen. Hoewel ik wel eens dacht, als ik een busje ergens zag staan... en mensen dingen zag inlaten, dat je denkt, ja, klopt dat nou wel? Of bijvoorbeeld ochtends om vier uur... Op de weg, op de A2, iemand met een aanhanger met een boot erop. Dat je denkt, ja, is dit nou tijdstip om de boot uit het water te <laughs> halen? Maar ja. Je, je ja. stopt al niet, hè? Je gaat niet vragen. Nou, nee, dat doe je niet, nee. Nee, wacht, er komt daar een meneer die is op weg met een tasje naar zijn auto. Eventjes ernaartoe, meneer. Goedemorgen. Hebt u nog iets verdachts gezien toevallig? Nee. Neem dat u zo vroeg op bent? Nou, ik moet helemaal naar vandaag. toe. Nou, ik, ja, ja. Dus, en eigenlijk ben ik laat zoals nog. Dus, oh. Nee, maar uh, 1600 hondenbezitters krijgen een brief van de gemeente en de politie of ze als ze toch de hond vroeg of laat uitlaten extra willen opletten. Is dat zo? Er wordt heel veel ingebroken hier. Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb niks gezien. Heb je nee, nee, niet gemerkt dat er vaker wordt ingebroken? Nou, gelukkig niet. Nee. Nee. Met de helft toegenomen in reizen. Ja, ik had zoiets gehoord gisteren inderdaad. Nou is het de bedoeling dat de burgers extra gaan opletten? Ja, ik kan wel opletten als ik wat verdacht zie, maar dat doe je normaal ook wel, denk ik. Dus, uh... Ja, dat is waar. Nou, ja. Met de auto's, niks aan de hand. Hij zat keurig op slot, zie ik al. Uh, ja, als het goed is wel. Ja. Ja. Nou. Op naar Zijst. Op naar Zijst. <laughs> waar jullie ongeveer de buurt komen, als het goed is ook niet. Wat ja. Ja. is er in Zijst eigenlijk? Uh, ja, de Rabobank. Oh, de bank. De bank. Ja, nee. Over banken gesproken. Over banken en diefstal gesproken. Ja, maar ik zit in de ICT-tak, dus uh, duidelijk kan ik niet. Ja, vooruit dan rijden. maar. Voor, voor, voor, het, is, het is goed te rijden. Het is goed te rijden. Hoop, hoop ik nog wel. Ja, ja. Ja, nou, Eerst nog even krabben, maar goed. Ondertussen is het wijkgebouw uh, al open, want uh, inderdaad... Rijssen heeft te kampen met een, een aanval van het inbrekersgilde. En dat schijnt landelijk ook het geval te zijn. Blijkt uit bronnen aan de NOS. We hebben in ieder geval uit drie politieregio's... het midden van het land en ook regio Rotterdam al begrepen... dat daar het aantal woninginbraken aan het toenemen is. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar wel dat het is toegenomen. En hier in Rijssen is het dus zo erg dat de gemeente en de politie... het zijn. Daarom hebben inderdaad alle hondenbezitters gaan een brief krijgen of zij op bepaalde tijdstippen uh, beter op willen gaan letten. Als ze iets zien, dat ze dat dan gaan uh, melden. Uh, dat betekent ook bijvoorbeeld dat uh, nou, rijschoolhouders die in de avonduren nog een paar uh, ritjes uh, hebben met hun uh, cliënten, maar ook, uh, nou denk aan de krantenbezorgers, al die mensen die nou net op de tijdstippen buiten zijn, uh, dat ze wat zouden kunnen aantreffen. Dat het al net een beetje donker is geworden. Uh, en dan meld ik ook nog maar even dat vanwege de landelijke komst van de landelijke politie... het politiebureau in Rijssen dreigt te sluiten. Tja, waar moet je dan naartoe bellen, zou ik zeggen. Um, we gaan het erover hebben, onder andere met iemand die uh, een laatst een uh, paar inbrekers uh, aangegeven heeft. En we gaan het ook spreken zo met de man van de gemeente... die nu al lekker koffie aan het zetten is, zie ik. nog Remmers overvalt mensen vanochtend in Rijssen, maar dan alleen verbaal. Tien minuten, voor half zeven is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In de loop der jaren hebben zich heel wat Nederlanders in Griekenland gevestigd. Gemiddeld zo'n 200 per jaar. Maar door de crisis keren er inmiddels meer Nederlanders terug dan dat er heen gaan. Maar er zijn er ook die blijven, zoals Laurens Hartman. Zes jaar geleden begon hij een wijnboerderij in een afgeleven gebied in Noordwest-Griekenland. Correspondent Corny Keeser zocht hem op.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 Voordat je naar je werk die onvermijdelijke file ingaat... eerst nog even naar een klassiek concert gaan. Een manier van meiden, die gisteravond in Amsterdam mogelijk was. Het Nederlands Symfonieorkest wilde namelijk wat doen... voor al die mensen die de afgelopen weken last hadden... van de chaos op de weg en op het spoor. En daarom werd in het muziekgebouw aan het IJ een spitsconcert gegeven. Een bijzonder initiatief, maar ook voor het orkest. Een manier om een nieuw publiek aan te boren, zo bleek. Mag het hoedje los? Mag dat los? Uh, nee, u krijgt een apart nummertje voor het hoedje. Ik heb deze, ja. Goeieda, Ik heb deze jas, maar er komt uh, zo nog iemand zo bij. Zo aan het ja. eind van de middag druppelt het publiek 6. binnen. Uh, ja. kan, kunnen we dat speciaal uh, regelen? De, de spits aan zijn. het meiden? Nee, ik ben niet de spits aan het meiden. Nee. <laughs> nee, en uh, voor, een half uur voor moet een kaart opgehaald worden. Dus uh, dat is de reden, ja. Ja. ja. Bent u de spits aan het meiden? Uh, nee, want dat was wel een beetje het idee erachter. Ja, nou ja, ik heb niks gemerkt in ieder geval, dus uh, van de hele spits niet. Ik... U komt gewoon voor het concert? Ja, ik kom voor het concert. Ja, heerlijk, vanuit horen. het? is de zaal Ik zou even kijken In de zaal moeten we wat zachtjes praten, want het orkest is aan het warm spelen. Artistiek manager Ewout van Dingestee, een concert aan het eind van woensdagmiddag meiden, Maar als ik dan de eerste bezoekers spreek, die komen alleen maar speciaal voor het concert. Dat is natuurlijk ook leuk. De gedachte was inderdaad, we noemen het een spitsconcert. En mensen die van hun werk komen, rond een uur of vijf, half zes, die normaal gesproken in de file aansluiten, die gaan we nou eens verleiden om eventjes een uurtje bij ons te komen ontspannen, muziek te komen luisteren. En daar hopelijk zonder file naar huis te kunnen rijden. Maar is het niet veel meer ook het zoeken naar nieuwe manieren om publiek te bereiken? Dat is het uiteraard ook. Kijk, klassieke muziek. We weten uit onderzoek dat ontzettend veel mensen daar geïnteresseerd in zijn. Maar dat slechts 2% van die mensen daadwerkelijk ook naar de concertzalen komt. Naar de traditionele concerten. Maar dat veel mensen zoiets hebben van ja, ik wil het wel. Maar zo'n traditioneel concert, ik moet in pak, ik moet stil zijn. Dat, dat willen ze liever niet. En als orkest zijn we natuurlijk heel graag op zoek naar juist die mensen die wel zouden willen komen. Maar in een andere setting. En dat leveren we hier. Wat is het. Zeker in een tijd van bezuinigen, want ook die zijn niet aan jullie voorbij gegaan. Nee, dat klopt. Zoals in de hele culturele sector uh, is flink bezuinigd de afgelopen jaren. We zijn vanaf 1 januari uh, gekort in onze subsidie. Dus net als iedereen zijn wij op zoek naar een nieuw publiek. Nou, en Dat nieuwe publiek proberen we op deze manier onder andere te verleiden. Om met klassieke muziek en met ons kennis te komen maken. Een goede stunt. File meiden in een tijd waar veel file staan met regen, sneeuw en ijzel. Klopt. En dan op een woensdagavond gewoon een zaal vol trekken. Tenminste 600 kaarten ongeveer verkocht. Dat is de stand die ik nu net hoorde aan de kassa. Ja, en we hebben nog een, een klein uurtje te gaan voordat het concert begint. Dus, ja. Ja, mocht u nog richting Amersfoort heel zo die kant op gaan, we staan nog vier kilometer daar uh, bij uh, zo. Dus u bent hier veel beter, uh, veel beter uit, dat is uh, duidelijk. De trein hebben overigens geen vertraging. Tenminste ja, de vriend, de dirigent. Is de muziek nou ook een beetje aangepast? Ja. Muziek aangepast. Het ja. is het eerste spitsconcert, ja. en dit is het concert. Uh, wat Chopin heeft geschreven, dat weten we met zijn eerste allergrootste liefde. En de liefde zal vandaag ontstaan tussen Amsterdam en het Nederlandse Infernuorkest. Aan het eind van de middag, begin van de avond, ja. vraagt dat iets anders dan anders? Ik denk het wel. Ik, de, de bedoeling is nu dat mensen gewoon komen van, uh, van hun werk, hun dagelijkse beslongeringen. Uh, ze mogen hier de A10 op de file staan. Ik zie ze nog steeds staan in de Rijn. Dus uh, je, je, je kan beter afbuigen en gewoon hier de parkeergarage inrijden. Je zit hier drie kwartier, uurtje, klein uurtje, neemt even een drankje. Je gaat erna net zo snel naar huis, even rustig. Maar je bent een veel rijker en veel mooier mens geworden door even een paar van die muziekstukken. Daar gaat het om. Het lijkt erop dat het symfonieorkest in zijn opzet is geslaagd. Want het concert trok zo'n 600 bezoekers. die 14 euro voor een kaartje betaalden. De reportage hoorde u van Menno Reimeijer. Het NOS Radio 1 Journal. Het Nederlands elftal heeft in Amsterdam in een vriendschappelijke wedstrijd vriendelijk ook wel, volgens mij gelijk gespeeld tegen Italië. Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong via Jermaine Lens, maar gaf deze in de slotfase van het duel uit handen. Marco Verratti maakte in blessuretijd gelijk. Bondscoach Louis van Gaal was te spreken over het vertoonde spel, maar alleen de uitslag was een domper. Wij hebben onszelf niet beloond, zoals dat heet.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 Van Gaal liet drie spelers debuteren in Oranje. Ola John, Dely Blind en Jonathan de Guzman. En die laatste, speler van Swansea, was tevreden over zijn eerste Interland. Ik heb volgens mij een uh, prima wedstrijd gespeeld. Uh, het is alleen jammer dat wij het uh, niet hebben afgemaakt. Ik denk een beetje door de vermoeidheid, maar ik denk dat we genoeg kansen hebben gecreëerd. We hebben een positieve wedstrijd laten zien. We gingen wel voetballen, het spel uh, uh, ja, bepalen. Uh, het is alleen jammer, Laat, uh, laatste minuut scoren zij de 1-1. Dan naar de finale om de Afrika Cup. Die gaat tussen Nigeria en Burkina Faso. Nigerianen waren in de eerste halve finale oppermachtig tegen Mali. En wonnen met 4-1. Burkina Faso zorgde in Zuid-Afrika voor een grote verrassing door Ghana te verslaan. Daarvoor hadden ze wel strafschoppen nodig. Want na 120 minuten spelen was het nog altijd 1-1. Nou, de finale die is zondag in Johannesburg. Schaatster Martina Sablikova doet niet mee aan het WK All Rounds... Volgend weekend in Hamar. Tsjechische, wereldkampioen in 2009 en 2010, heeft een rugblessure. Met het oog op het WK-afstanden wil ze geen risico nemen. Titelverdedigster Irene Wust vindt het jammer dat ze er niet bij is. Het is een grote concurrent en het is altijd een uh, spannende strijd. Zeker de afgelopen twee jaar op het WK-round. In Calgary en in Moskou. Ik vind het echt jammer. Ik bedoel, in de vorm waarin ik was uh, bij het EK. Uh, ben ik nu nog steeds. En uh, nou, dan, dan vind ik het alleen maar jammer. Want, uh, dat de titel geeft wel meer glans, eventuele titel, als je iedereen verslaat. Vrijgekomen startplek wordt ingenomen door een deelnemster uit Noorwegen. En opnieuw slecht nieuws voor het Nederlandse wielrennen. Wielrenner Kort heeft namelijk bij een valpartij in de ronde van Qatar zijn sleutelbeen gebroken. De renner van Argo Shimano viel in de slotfase van de vierde etappe. Collega Karsten Kroon viel een etappe eerder al uit in Qatar. Hij liep in de derde etappe een diepe scheur op in zijn dijbeen... en is maar liefst de drie maanden uitgeschakeld. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorot Megens. Goedemorgen. Vorig jaar zijn 13 meer treinen door rood gereden dan in 2011. Dat schrijft de Telegraaf op basis van een geheime cijfers... van de inspectie Leefomgeving en Transport. Vorig jaar zijn juist miljoenen geïnvesteerd om versneld een beter beveiligingssysteem aan te leggen. Met dat systeem worden ook treinen die langzaam door een rood zijn rijden tot stilstand gebracht. In de krant ontkent de NS dat er vorig jaar vaker door rood is gereden. Bij meldmisdaad anoniem zijn het afgelopen jaar een recordaantal van 15.000 tips binnengekomen. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van het jaar ervoor. Op basis van die anonieme tips konden ruim 1000 misdrijven worden opgelost. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een jongen van 13 uit Wassenaar. De jongen kwam gisteravond niet thuis nadat hij folders had rondgebracht. Zijn fiets is gevonden, maar de jongen is spoorloos. En minister Dijsselbloem vindt het nieuwe salaris uh, van de nieuwe SNS-topman te verdedigen. De Tweede Kamer vindt de 550.000 euro per jaar veel te hoog. Toch is de minister niet van plan die beloning te verlagen tot de balkenende norm. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline.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 Kijk maar naar morgen, vrijdag, dan is het een stuk droger dan vandaag. Al is er nog steeds kans op een aantal winterse buien. Morgen wordt het zo'n 3 graden. ANEB, verkeersinformatie. De eerste files van de ochtendspit staan er op de A7... ...hoorn richting Zaandam tussen de afrit Avondhoorn en de afrit Weidewormer 6 kilometer. En de A15 richting Europoort bij Rotterdam-Charloes 4 kilometer.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 Meer weten? Kijk op roa-advies.nl. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Australië, want dat land is in de ban van een heel groot sportschandaal. Uit onderzoek blijkt dat er flink wordt gemanipuleerd... en dat het gebruik van doping wijdverbreid is. De are zijn schokkend en ze Australian Australische sportsfans... De minister van Justitie noemt de uitkomst van het onderzoek schokkend... sportfans zonder druk, volgens hem Van Walgen. We gaan naar Australië-correspondent Robert Portier. Robert, wat is er zo schokkend aan dit onderzoek? Waar zit hem dat in? Nou ja, uh, het, het feit dat het zoveel impact heeft hier in Australië... komt eigenlijk door twee dingen. Uh, in eerste instantie simpelweg omdat het gebruik van doping... veel wijdverbreider is dan tot nu toe werd aangenomen. Het uh, komt niet alleen voor in populaire krachtsporten... zoals rugby en Australian football... Maar het komt eigenlijk voor in alle takken van sport waar op professioneel niveau wedstrijden worden gehouden. Dat zijn dus ook sporten als cricket bijvoorbeeld, wat hier in Australië ongelooflijk populair is. Maar waarvan men niet direct had bedacht dat daar ook doping in zou voorkomen. Het tweede aspect is dat het gebruik van die doping is ingebakken in het systeem. De atleten die kregen hun, uh, hun spullen. Van uh, wetenschappers, kregen het van uh, medewerkers van de sportclubs, kregen het van hun coaches. Uh, en dat zijn dus uh, zaken waardoor het heel moeilijk wordt om het te bestrijden. Uh, dat zei ook de minister van Justitie tijdens de persconferentie eerder vandaag. De findings indicate dat drugs are being facilitated by sports scientists, coaches. Support staff, as, well as doctors and pharmacists. And in some cases, sportscientists and others orchestrating the doping of entire teams. Nou ja, zelfs hele teams zouden dus door hun uh, een sportafdeling zijn voorzien van die doping. Ja, en dat soort nieuws dat valt natuurlijk niet goed in Australië. Ja, en dan zeiden we het al, er blijkt ook dat er veel gemanipuleerd is. Waar zit hem dat in, dat fixing?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 En dat dat zaken zijn die ze nu nader gaan onderzoeken. Hmm, kijk En wat betekent dat, dat onderzoek? Wat houdt dat in? Wordt dat ook echt een strafrechtelijk onderzoek? Want dat gaat in Nederland niet plaatsvinden hè? voorlopig, begreep ik, van het OM hier. Ja, een van de uh, grote vragen die de mensen natuurlijk hadden was... waarom komen uh, die onderzoekers niet met namen en rugnummers? Hè, tuurlijk wil iedereen nu weten welke teams zich nu eigenlijk schuldig hebben gemaakt... aan de dopinggebruik. Welke sporters nu eigenlijk nog vertrouwd kunnen worden. Ja, en dat is uh, een, een, een groot probleem.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 Ja. ja, kijk, zij zegt natuurlijk van... Um, ja, als je, uh, als je bedrog zult plegen, nou, dan weten we je te vinden. En ook de matchfixers, de manipuleerders, we zullen het vinden. Maar of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is maar de vraag... Want uh, ja, voorlopig is dat rapport naar de politie toegestuurd. Die zullen met de openbaar aanklager moeten uitvogelen... in welke zaken er daadwerkelijk voldoende bewijs is om tot vervolging over te gaan. Dus grote woorden op dit moment. Maar het is onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren. Ja, maar goed, in ieder geval, justitie gaat er wel mee aan de slag, als ik jou goed begrijp. Ja, absoluut. En uh, dat zal in een aantal gevallen ongetwijfeld leiden tot vervolging. De sportbonden die, uh, hebben uh, niet zo lang gewacht. Uh, bijvoorbeeld uh, de rugbybond heeft inmiddels een team van eigen onderzoekers gestuurd naar de Manly Eagles. Dat is de kampioen van Australië. Dus een uh, serieus signaal dat zij dit uh, onderzoek uh, daadwerkelijk uh, serieus nemen. Dat ze eigenlijk liever dat strafrechtelijk onderzo onderzoek voor willen zijn. Australiërs zijn uh, behoorlijk in de ban van sport, uh, Robert. Dit is goed aangekomen? <laughs> ja, je kunt je voorstellen dat dit natuurlijk helemaal niet goed aankomt. Uh, aan de ene kant vinden Australiërs uh, sport reuze belangrijk... maar ze vinden het net zo belangrijk dat uh, mensen een eerlijke kans krijgen. Ja, en als je jezelf uh, een oneerlijke kans verschaft door doping... Ja, dan vinden veel mensen dat onaanvaardbaar. De andere kant van het verhaal is dat Australiërs ongelooflijk veel gokken op wedstrijden. En uh, ja, wanneer je nu dus kijkt naar de uitslagen en dat je denkt mo je moet afvragen... Uh, of uh, de ploeg waar jij uh, op had gegokt heeft gewonnen dankzij uh, nou ja, uh, een speling van het lot of omdat ze gewoon beter waren. Of dat je misschien toch moet vrezen uh, dat andere krachten daar een hand in hebben gehad. Ja, ook dat valt natuurlijk niet goed. Robert Portier over het sportschandaal in Australië. Het is acht minuten over half zeven. We gaan door naar uh, het doden van olifanten. 11.000 zijn de afgelopen acht jaar gedood in het Afrikaanse land Rabon. Dat zegt het Wereld Het gaat om zogenaamde bosolifanten. De dieren worden gestroopt vanwege hun ivoor. Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. De olifanten leven in Gabon in een nationaal park, Minkebe. Hoe kan het dat ze dan toch illegaal gedood worden? Omdat er de, de druk van de stropers enorm is toegenomen de afgelopen jaren, uh, naar aanleiding van de vraag naar ivoor in uh, in de aziatische landen. Dus, dus de controle is, is niet goed genoeg in het bos. Mm -hmm. Er zijn uh, genoeg boswachters, maar het gebied is zo groot, 7.500 vierkante kilometer... en het bos is zo dicht begroeid dat je moeilijk alles kan coveren om te kijken waar ze zitten. En, en daardoor is illegale handel mogelijk. En ze gaan vreselijk te werk, hè? want ik zie foto's op uw website van een olifant die gedood is... en waarvan het, uh, nou ja, de, de hoorn is meegenomen. Dat ziet er vreselijk uit. Ja, ja het is vreselijk. Is, we hadden al uh, uh, indicaties dat het, uh, dat het uh, erg was. We krijgen vanuit onze veldprogramma's te horen dat er steeds meer karkassen gevonden worden. Dat er steeds meer illegaal hiervoor in beslag genomen wordt. Maar ah, ze snijden dus die, weer... die halve kop eraf, hè? zo te zien. Ja, ze hakken gewoon met bijlen de, de, de, de schedel open om het ivor eruit te kunnen halen. Zo snel mogelijk, zodat ze zo snel weer weg kunnen. Ja. Dus dat dier, dat, kent... dat leidt ook enorm, kan ik me voorstellen. Of is nou, het dan al het, dood? Als ze dat doen, dan is hij meestal al doodgeschoten hè? Oké. Okay. En hoe... Maar, ja. Ja. en hoe gaan ze te werk, meneer Van der Hoeven? Hoe, hoe vangen ze ze uiteindelijk? Nou, het zijn vaak uh, gespecialiseerde stropers, want je hebt hoge kaliber, kaliber geweren nodig. Die vaak uit andere gebieden komen dan waar het park zelf ligt. En die uh, gericht zoeken naar olifanten en dan vaak zoveel mogelijk uh, schieten in één plek... en zo snel mogelijk al die woorden halen en dan weer weggaan. Dus dat zijn vaak kleine groepjes van stropers. En, en waar de gaan de jagers, ze... met gidsen met ja. de, met, met, met en met En waar gaan ze heen met dat ivoor? Dat wordt via allerlei wisselende uh, routes uh, getransporteerd. of naar oostelijke Afrika, om dan vervolgens naar Azië verscheept te worden. of soms al via West-Afrika, afhankelijk van welk land op dat moment het makkelijkste is om je ivoor uh, te smokkelen. Mm -hmm. uh, meestal gaat het naar Thailand, uh, Filipijnen en China. China is toch uh, uh, verreweg de grootste. En wat gebeurt daarmee vervolgens? Wat, waarom zijn zij zulke afnemers van dit ivoor? Nou, de, de, het ivoor wordt vaak gebruikt voor uh, uh, kleine beeldjes, uh, uh, um, ringetjes, uh, eetstokjes en dergelijke. Mm. Allerlei versieringen die gebruikt worden in de Chinese cultuur. Vooral om cadeau te geven aan mensen die hoger in de hiërarchie in het bedrijfsleven zijn. Mm. Dus het beheerst is, is een cultuur van geven naar mensen die, die belangrijker zijn dan jij... om dan in de, in de gunst te komen van hun, hun basis zeg maar. En omdat er een groeiende minderklasse is... zijn er steeds meer mensen die dat kunnen veroorloven. En daardoor is de vraag ook steeds groter aan het worden. Ja, over die vraag gesproken, uh, meneer Van der Hoeven. Want u geeft aan die stropers zijn moeilijk aan te pakken. Gebeurt er nog wel iets om die markt in te dammen... om daar de handel uh, onder controle te krijgen of de kop in te drukken? Ja, zeker. Nou, ten eerste, wat we dus merken is inderdaad dat ons reguliere uh, business as usual werk in het veld niet afdoende is. We, we, we krijgen het niet in de hand. Dus moet je op een hoger niveau dat gaan doen. En dat is inderdaad internationaal. En dan werken we dus uh, bijvoorbeeld ook met de, de, de, de, de organisatie van uh, douanebeambten, de uh, internationale organisatie, maar ook inderdaad met de Chinese overheid... om te zorgen dat die uh, illegale handel gewoon gestopt wordt in het, in het land zelf. En we proberen te werken met... Uh, met de grote zaken, mensen om te proberen te zorgen dat die het, het, het, het idee van het geven van die vorm... een beetje proberen de kop in te drukken. Ja. Dus we proberen op alle fronten aan te pakken wat er gebeurt. En ook op het transport om te proberen dat die hele keten opgerold wordt. Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Dan door naar... Uh... Een film, Matta Het was het lievelingsfilm van het publiek bij het internationale filmfestival in Rotterdam. Geschreven en geregisseerd door Diederik Ebbingen. en Vanaf vandaag te zien in de bioscopen. Het is een tragicomedie over gereformeerde normen en waarden over verdriet en verlossing. Jeroen Wielert zag de film en sprak natuurlijk met de regisseur. Dat is Trudy. Ik ben nooit dichter bij God geweest dan toen. Ik kan niet verder verwijderd zijn van God dan nu. Het zijn zelfs vissen. Die dichter bij God staan erbij. De mattehoorn is dichter bij de hemel waar Fred zijn Trudy weet, Diederik Ebbingen. Ja, dat klopt. De hoogte van de bergen, die uh, vermoedde mijn hoofdpersoon toch... Dat, dat hij daar dichter bij God zit dan uh, in zijn polder onder zeeniveau. En hij kan haar maar niet vergeten. Nee, dat is een, een groot gemis in zijn leven. Het is een grote verdriet en de tragiek we ja. er ook nog eens in... Dat uh, zijn Trudy uh, uh, uh, dood is gegaan op het moment dat zij hem nogal wat kwalijk nam. En dat is een grote pijn waar hij mee moet leren leven. En die pijn hangt in zijn huis, aan het plein vlak bij de kerk. Ja, hij zit in een, in een soort strenge, strenge status quo. Hij leeft in een vrij uh, verveelde en saaie en dogmatische omgeving. En daar heeft hij eigenlijk een soort chagrijnige weg in gevonden tot... Uh, de vreemdeling langskomt en bij hem intrekt en zijn leven in beweging brengt... en hem doet besluiten eigenlijk met zichzelf toch in het reinen te gaan komen. Wat was de inspiratie? Filmt de regisseur hier iets van zich af? Uh, nee, de inspiratie was eigenlijk uh, in eerste instantie Ton Kass en René van het Hof... waarmee ik samen graag een film wilde maken, omdat ik het een intrigerend duo vind... en ik ken ze goed... En toen kwam René van het Hof met een klein eh, documentairetje uit het programma Waskracht van de VPRO uit de jaren negentig. Dat ging over een man, een weduwnaar, waar elke avond een zwerver kwam eten. En dat is eigenlijk mijn uitgangspunt geworden om dit hele verhaal te bedenken. Dan komt het aan op Stil spel van die twee. Een film die anders dan meerdere mede-Nederlandse film niet bol staat van de dialoog. Als vanzelf drong zich bij mij de naam van Alex van Warmerdam op. De sfeer ook van zijn films. Nou, ik hoor die vergelijking heel veel en uh, ik zie dat ook als een groot compliment. Het is niet zo dat ik daar heel erg mee bezig ben geweest, eigenlijk helemaal niet. Maar um, ik ken natuurlijk wel uh, de films Abel en de Noorderlingen. En die vond ik hartstikke goed. Dus ja, um, als daarmee een vergelijk wordt getrokken, ja, dan, dan moet dat maar en dan vind ik dat zie ik dat maar als een compliment. Ja. Nog aardiger was de waardering van het publiek in Rotterdam. Want het is gewoon de publieksfilm geworden ja. op het International Film Festival. Ja, dat, is, dat is, was, was een ongelooflijke verrassing en dat was heel erg uh, ja, fantastisch. Ik vind het nog steeds echt, echt uh, te gek. Omdat ik, zeker omdat ik een maand voor het festival nog niet eens wist dat ik hem uit zou brengen in de bioscoop. Want eigenlijk door senior, de distributeuren, die zagen hem en die waren zo enthousiast. En die hebben mij overtuigd dat ik hem uit moest brengen. En als je dan een maand later een publieksprijs wint op uh, het uh, internationaal filmfestival, dan is dat natuurlijk fantastisch. Het feest kan beginnen, carnaval, maar... Mensen stappen na afloop ook nog wel eens dronken achter het stuur. En dat kan dus echt niet meer. Hoort u straks meer over? Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB. Wijnand Zwaan. Start van de ochtendspits op de A7. Hoorn richting Zaandam. 4 kilometer voor de afrit Weide-Wormer. Bij Rotterdam wat drukte op de A15. Richting Europoort. Bij het knooppunt Vaanplein 2. En verderop voor de tunnel 4 kilometer. Zouden er nog wat winterse buitjes zijn? Wijnand, is daar iets van te merken? Ja, er is nog niet zoveel van te merken. Uh, buitjes met sneeuw en hagel. Uh, die, we denken dat die het verkeer al wel af en toe in de weg zullen zitten. maar het heeft niet zo heel veel invloed op de spits. Rond half negen verwachten we zo'n 150 kilometer file. En uh, tegen half tien zijn de meeste files opgelost. Hier voor de deur mensen uh, glijden mensen uit. Glijden mensen uit. Is het op lokale wegen nog glad? Op lokale wegen is het glad. Maar dat geldt vooral voor het uh, midden en oosten van het, van het land. De snelwegen zijn goed gestrooid. En uh, die liggen er zwart bij. Nou, half negen. Verwachting. Rond half negen zo'n 150 kilometer file. Als alles volgens het draaiboek verloopt. We zullen zien. Dan gaan we daar voorlopig van uit. Wij dan bij de AWB. Dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Tunesië wordt het kabinet ontbonden... om plaats te maken voor een regering van nationale eenheid. Dat heeft premier Hamadi Yebali bekendgemaakt... naar aanleiding van de moord gisteren op oppositieleider Chokri Belaid. De moord leidde tot veel onrust in Tunesië. Bij rellen kwam een politieman om het leven. Het gaat om de eerste politieke moord, Chokri Belaid in het land waar de Arabische Lente twee jaar geleden begon. Omstanders roepen slogans als het lichaam van de neergeschoten oppositieleider in een ambulance wordt weggevoerd. De regering moet aftreden, wordt er geroepen. Chukri Belaïd gold als een criticus van de regering. Hij keurde geweld van militante moslims openlijk af en daarmee maakte hij veel vijanden. De afgelopen tijd kreeg hij verschillende doodsbedreigingen. En nu is hij dood. Zijn familie reageert geschokt. Ik ben bezorgd over de toekomst. Mijn kinderen groeien hierop. Shoukri gaf zijn leven voor dit land, zegt zijn vrouw. De Tunesische president, Marzouki, was op het moment van de moord op bezoek bij het Europees parlement. Hij reageert in een toespraak voor de parlementariërs. Het is een c'est het is dit is een bedreiging, dit is een brief die naar ons wordt gestuurd, die we weigeren te openen. We weigeren die boodschap en zullen doorgaan de vijanden te ontmaskeren. We zullen vasthouden aan die politieke koers. In Tunesië gaan mensen meteen de straat op. De protesten verlopen eerst vreedzaam, maar later zijn er botsingen met de politie die traangas afvuurt. Een graag over de onrust die ontstaan is na de moord op de oppositieleider in Tunesië, Soukri Belaid. We praten u bij ja, daarover vanochtend, mochten er uh, nieuwe ontwikkelingen zijn. Gaan we naar Reizen, naar Mino Remmers? Die is daar vanochtend vroeg alweer om eens te kijken hoe dat daar zit met de inbraken. Want er wordt behoorlijk ingebroken daar. En er wordt ook wel gemeld. Hè? Misschien is dat wel verstandig om dat te doen bij meldmisdaad anoniem. aantal meldingen is daar ten slotte toegenomen. Uh, Maino, doen ze dat ook in Reizen? Ja, ja kijk. Naboerschap nou, heet dat hier hè? In, de, in Twente. Dat bestaat hier nog. Dus als, buren. Dat, dat is hier toch iets meer. Ja. Goede buren, dus als je dan iets verdachts ziet of je weet dat de buren op vakantie zijn, iets meer opletten. Dat zit er hier wel een beetje in, hè? Naberschap, hè? dat helpt. Ja, zeker. Mensen kijken toch in de buurt wel, uh, als er iets gebeurt, houden ze elkaar in de gaten. Ja. En uh, ja, mocht er iets mis zijn, iets verdachts, dan belt men toch al snel eventueel de politie of we schrijven het nummer op van een auto. Dat soort dingen gebeuren hier ja. vrij snel. Maar het is enorm toegenomen in reizen. Het is met 50% toegenomen. We hebben hier iemand van de gemeente. Dat is Henk Nijentwilaar. Dat is een behoorlijke toename. Ja, dat is een aanzienlijke toename. En namelijk ook het afgelopen jaar. Als je kijkt ook naar de stijging van het uh, afgelopen jaar... dan zie je toch een toename van 60 tot 90 inbraken in onze gemeente. Hoe komt het? Enig idee? Als we dat wisten... Dat komen we nog voorbereiden, maar op dit moment hebben we niet idee van hoe of wat. We hebben bijvoorbeeld bepaalde dingen dat we kunnen zeggen. Ook als je kijkt bijvoorbeeld ook in de locaties waarin onze gemeente wordt ingebroken. Dan zie je met name ook op de aan- en afvoerroutes, de afvoerwegen... en ook de, uh, de afsluitingswegen ook naar de snelweg. Dan zie je met, daar, met name ook daar een toename. Wat in feite ook kunnen zeggen, van je praat over een uh, beroeps de beroeps de inbrekers schilden dat ze met name ook en dat noemen we hier in reizen Holten de hit en run-delicten. dat met name ook die inbrekers uh, vanaf de A1 de snelweg uh, onze gemeente bezoeken heel snel en weer weg heel snel komen en weer weg u hebt een inbreker uitge inbreker uitgenodigd om een soort cursus te geven ja maar en wat zei die uh, met name die uh, ex-inbreker, dat was de heer Evert Jansen... die heeft uh, ons die informatieavonden bezorgd. We hebben vorig jaar een acht gehad met ongeveer 2500 bezoekers. En die ging met name ook in op de gelegenheidsdieven. Want op dit moment kunnen we nog niet, ontzett, niet exact vaststellen... praten we nu over gelegenheidsdieven of zijn het echt beroepsinbrekers. Om er wat aan te doen, is het de bedoeling... vraag ik even aan de wijkopzichter om krantenbezorgers, hondenbezitters... die krijgen allemaal een brief om oog en oor te zijn... Ja, de mensen die uh, natuurlijk s'morgens vroeg lopen en s'avonds laat... eventueel met een hondje, die proberen we toch uh, te benaderen. En dan de mensen te voorzien, jongens, kijk als je wat ziet... wat bijzonderheden, meld het ons, geef het door. En dat ook aan de politie toe. En tips, hè? want we staan hier bij een schutting. Even kijken. Deze hebben het goed. Dat zijn de, de planken, verticaal en niet horizontaal. Het is maar zo'n klein dingetje, want planken horizontaal... Het klimt zo lekker mogelijk, makkelijk naar boven toe. En je bent zo op het platte dak. En van het platte dak is het zo in de slaapkamer. Dat is natuurlijk voor de inbreking een gigantisch mooie plek. Het klinkt als een open deur. Ja, als een echte open deur wat dat betreft. Maar goed, dat gaan ze hier uitleggen aan de mensen. Alle hondenbezitters krijgen een brief. Meer ogen en oren op straat. Maar ondertussen dreigt wel het politiebureau gesloten te worden. Dat lijkt een beetje ongeruimd. Gaan we straks nog maar eens even op in. En verder sluipen wij door reis. Niet te opvallend. Maino-remmers inreizen dus vanochtend. Het gaat over inbreken en ja, melden ervan. Als u hem ziet bellen hoor. Gewoon <laughs> melden. Oké. Nou, het is uh, acht minuten voor zeven. Luister naar het NOS Radio 1 journaal. Nog te veel mensen rijden na carnaval met een uh, borreltje op. Of meer, misschien wel, naar huis. En daarom is José Cabrera begonnen met de website veiligverkeercarnaval.nl. Hey Cabrera, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u met deze website begonnen? We, uh, we hebben een onderzoek naar, uh, naar het alcoholverkeer en, uh, en carnaval. We zijn een, uh, een online feestkledingwinkel. We doen elk jaar een, uh, een onderzoek. Ja. En dit jaar hebben we ingezoomd op, uh, op overnacht en op verkeer. En we zijn er even wel van, uh, van geschrokken... dat 6,6 van de uh, mensen die, uh, die rijdt met een borrel op tijdens carnaval... dat vinden wij heel erg veel. Mm -hmm. En die resultaten hebben wij uh, voorgelegd aan Veilig Verkeer Nederland... En dat vonden ze wel heel erg uh, interessant, maar drie weken te weinig voorbereidingstijd. Ja, en dan, ja, dan uh, zijn we internet genoeg om te zeggen wat kunnen wij dan via internet... Oké, okay, uh, dus maken. toen heeft hij besloten om zelf maar uh, initiatief te nemen. Ja, precies. Mm. Toen uh, hebben we veiligverkeercarnaval.nl uh, gemaakt. Ik heb hem net openstaan, wat kan ik daarmee? Uh, je kan daar als uh, aanbieder of vrager van vervoer of verblijf mm -hmm. kan je een advertentie uh, zetten. Het gaat om het, uh, het particuliere circuit. Dus uh, iemand die vervoer zoekt voor naar uh, na de optocht of naar het grote feest, uh, uh, die kan daar zeggen, uh, van Eindhoven naar weer terug naar Utrecht of uh, een plek in het, in het noorden van België of wel oh, whatever. En de carnaval, carnavalsnamen staan erbij, zie ik? Ja, Trabagod, het, ja. <laughs> ja dat belangrijkste is dat er geen verwarring ontstaat. Nee. Als <laughs> je in dronken toestand uh, eventjes op zoekt waar je moet zijn. Of moet je dit voordat je gaat uh, regelen? Nou, er is ook een, een mobiele site die je vanaf je mobiele telefoon kan, uh, kan gebruiken. Uh, maar zeker als je een advertentie plaatst, dan lijkt het me slim om dat uh, vooraf om tijd te doen. doen. Ja. ja, precies. Ja. Meneer Cabrera, waarom trekt u zich dit aan? U bent ondernemer. Is dit niet een taak voor uh, veilig verkeer in Nederland, politie, uh, openbaar ministerie misschien? Nou ja, ik trek het maar aan omdat, naar mijn mening, uh, zij het zich onvoldoende aantrekken. En voor de rest ben ik naast ondernemer ook gewoon ja, god, uh, inwoner van Nederland. Dus ja. even... u, voelt zich, u voelt zich verantwoordelijk, maar dat, die kritiek heeft u wel? U vindt dat, dat er te weinig aandacht voor is? Ja, nou, vooral van uh, ja, drie weken is zo'n korte voorbereidingstijd. Daar, daar word ik helemaal uh, uh, akelig van. Dan denk ik, ja, je hebt zoveel middelen tot je beschikking en wij bijna niets. En u doet het gewoon? In 24 of 48 uur was het klaar en dan denk ik, ja. nou kom op zeg. Ja. Er hoeven geen handtekeningen gezet te worden bij u hè? op allerlei lijstjes en zo. Nou ja, of ga met z'n allen rond tafel zitten, dat hebben wij ook wel gedaan hoor. Ja. En, dus het kan heus wel. Mm. En en wat, want u heeft een feestwinkel, wat maakt u veel mee ook van uh, mensen die uh, ja gewoon dronken in de auto stappen? Nou, wat je vooral meemaakt. Een van de grote problemen van, van drinken tijdens carnaval is dat hij. Uh, dat er na zo'n optocht een hele grote uitloop is van alle, ja, van alle leeftijden, hè? want ja. iedereen gaat naar zo'n optocht of gaat naar zo'n feest. En dat is het moment dat veel mensen met een slok op achter het stuur kruipen. Dus wat anders dan een reguliere vrijdagnacht of zaterdagnacht eh, na het uitgaan, dan is het rustig en dan zijn er wat minder eh, zeg maar onvoorspelbare weggebruikers, zoals kinderen. Of... Ja, precies. Ja. Dus het is ook wel wat ernstiger. Ja valt me nog mee dat uh, uh, de hele grote ongelukken zoals rondom Oud en Nieuw met die dame in, uh, in Groningen of, of, of Friesland. Uh, ja, bij dat dat niet gebeurt. Vuur. Ja, precies. Mm. Goed, ja. nou, we hebben er aandacht aan besteed bij deze. Ja, nu, Cabrera, en dank dat u ons even het woord wilde staan zo vroeg vanochtend. Dat is heel graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. In het algemeen Dagblad nieuws over het Holland Casino in Scheveningen. Daar wordt zo vaak gefraudeerd dat de directie nu oproept... werknemers die de boel belazeren zichzelf aan te geven. In ruil daarvoor behouden de fraudeurs hoe dan ook hun baan. Overige werknemers wordt gevraagd hun frauderende collega's aan te geven. Trouw opent met nieuwe plannen van minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Zij ontregelt het onderwijs is de kop in de krant. Bussemaker wil zo snel mogelijk af van plannen... van de vorige onderwijsminister Zelstra. Die wilde meer controle op de kwaliteit van het onderwijs. Omdat was gebleken dat studenten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 Het is een massale ophef over het salaris van de nieuwe SNS-topman, schrijft Metro. Maar minister Dijsselbloem van Financiën vindt die beloning van 550.000 euro verdedigbaar. Ik heb een goede bankier no nodig, een degelijke, een vakman. Al dus Dijsselbloem in het debat gisteren. Nou, nog even naar het AD. Twee uh, topmodellen, Sarah en Sophie. Het zijn oh, uh, niet ja, zomaar... Ja, prachtig. Oh. Harige modellen. Twee bobtielszusjes zitten keurig op een stoel aan de eettafel. Fans uit de hele wereld volgen ze via Facebook. Foto's van honden in hun alledaagse althans voor mensen poses. Aan tafel dus. Ja, want daar zit een hond. Wel eens. Een beetje afknapper. Wil je een afknapper? Ja. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet. Geen land heeft zoveel pensioen gespaard als Nederland.